Het euthanasieprogramma in Nederland begint steeds meer te lijken op een dystopisch alternatief voor reguliere zorg, waarbij sociale voorzieningen worden ingeruild voor euthanasie. Er wordt gewaarschuwd dat de praktijk steeds meer op een omweg begint te lijken om de kosten van sociale zekerheid te omzeilen. Belangenbehartigers voor mensen met een beperking en organisaties zoals Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarschuwen hier al jaren voor. Deze zorgelijke trend wordt, ook, internationaal herkend. In het artikel The Canadian State is Euthanizing It's Poor and Disabled Ablet, dat in 2024 in Jacobin verscheen, beschrijft David Moskrop een Canadese systeem dat mensen verarmt en vervolgens een oplossing biedt die onevenredig, veel, ouderen en mensen met een beperking treft. De Stichting Intermediaire, zond twee brieven aan de minister van SZW in 2026, 175 bladzijden. Het document Basisinkomen. Presenteert een uitgebreide analyse van de voorgestelde wijzigingen en de cruciale economische en sociale context waarmee de Nederlandse samenleving in 2026 wordt geconfronteerd Participatiewet in balans. De tekst onderzoekt in de kern hoe de vooruitgang in A.I. en robotica een heroverweging van economische herverdelingsmechanismen noodzakelijk maakt, met name systemen zoals robotbelasting en publiek eigendom als middelen om economische gelijkheid, mensenrechten waarborgen en toekomstige welzijnsuitdagingen aan te pakken. Het document benadrukt belangrijke fiscale en ideologische debatten, en zet de efficiëntie van het opleggen van een robotbelasting af tegen de versterking van het staatseigendom in cruciale sectoren zoals AI en Robotica. Robotbelasting wordt bepleit om inkomensverschillen te verminderen door technologische inkomsten te herbestemmen ter ondersteuning van een universeel basisinkomen, UBI, het roept echter zorgen op over het ontmoedigen van innovatie en het veroorzaken van kapitaalvlucht naar minder gereguleerde economieën. Publiek eigendom daarentegen stelt dat publieke participatie in technologische industrieën ervoor kan zorgen dat dividenden de samenleving ten goede komen in plaats van dat rijkdom zich concentreert bij de tech-elite. Een ander cruciaal thema zijn de mogelijke gevolgen voor de mensenrechten die voortvloeien uit economische factoren. Het document gaat dieper in op de zogenaamde economisering van de dood, een concept dat kritiek levert op scenario's waarin economische druk vrijwillig euthanasie en de toewijzing van middelen zou kunnen omzetten in instrumenten voor economisch gewin in plaats van ethische of barmhartige zorg. In lijn hiermee worden treffende historische parallellen met IG-farben aangehaald om te waarschuwen voor ongecontroleerde samenwerking tussen bedrijven en overheden zonder ethisch toezicht, die de menselijke waardigheid in gevaar zou kunnen brengen. De amendementen op de Participatiewet introduceren als cruciale aspecten een verschuiving naar een evenwicht tussen de menselijke maat om de aandacht voor persoonlijke omstandigheden binnen het sociaal-economische kader te versterken en de mensenrechten actief, te waarborgen. Tegen, deze, achtergrond benadrukt het document ook de valkuilen van mogelijke ongeldigheid van wetgeving als gemeentelijke software systemen niet over de noodzakelijke aanpassingsmogelijkheden beschikken voor flexibele welzijnzorg. Bovendien toont de tekst een kritische blik op overkoepelende surveillance- en gegevensbeheersystemen in het kader van sociale zekerheid, waarbij de nadruk ligt op de verplichting om, mensenrechten, in AI-systemen te integreren om inbreuken op persoonlijke vrijheden te voorkomen. Ten slotte anticipeert het document, met bredere, geopolitieke overwegingen in het achterliggende regelgevingslandschap, door middel van instrumenten zoals de EU-AI-wet, die risicoclassificaties en transparantiemandaten vastlegt om scenario's te voorkomen waarin technologie maatschappelijke ongelijkheden zou kunnen creëren. Naarmate de participatiewet zich ontwikkelt, vervult deze een dubbele rol, burgers beschermen tegen geautomatiseerde werkloosheid, en, baanbrekende hervormingen door economische processen af te stemmen op menselijke resultaten. Deze multidimensionale verkenning verwoordt, een, dringende, oproep tot reflectie in het sociaal-politieke besluitvormingsproces over, hoe AI en robotica de economische structuur en daarmee het menselijk bestaan in een gemechaniseerde toekomst hervormen.